Onberaden verder Een hoorspel door Jansi Hubert Naar de roman van Raphael Sabatini MUZIEK Elfde deel van La Védan naar Toulouse Monsieur de Bardley, u moet ons niet volgen voordat u geheel bent uitgerust. Ons volgen? Hoor ik dat goed? Bent u dan van plan mee te gaan? Ja, natuurlijk. Maar dat kan ik niet toestaan. Toestaan? Wat verbeet je je wel, gemeene Judas? Ik ga mee, al moest ik je van je paard sleuren, geparfumeerde aap die je bent. U scheniet, heerst je toch? Een vicomtesse de la Vidon kan ze toch niet vernederen tot een discussie met een giftig reptiel. Reptiel of niet? Ik ga mee! Mama, wat kunt u niet doen? Maar dat is toch. Komt u uit de koets, madame? Een ogenblik, chevalier. Als madame mee wil, hebt u niet het recht haar dat te beletten? Wees nu zo verstandig de minderwaardigheid van uw baantje niet zo nadrukkelijk te demonstreren. Het is zonder dat al erg genoeg vervloekte bemoeial. Wacht maar, u bent met mij nog niet klaar, monsieur le marquis. Voorwaarts! Papa! Mama! Pas op, kind, pas op. Je zou onder de wielen komen. Adieu, mon enfant. Wees sterken. Wat er ook gebeurt... Wat duivels! Hoor zeg ik! Spijt me zeer, monsieur, monsieur le marquis. Mademoiselle blijft bij haar besluit. Ze wil u niet ontvangen. Dan vrees ik, Anatole, dat jij niet je uiterste best voor mij hebt gedaan. Monseigneur, ik heb zowel nu als daar straks letterlijk overgebracht wat u mij gezegd hebt. Maar mademoiselle is niet te vermurwen. Anatole, jij bent een beste kerel. Maar ga dan nu voor de derde maal nog eens mijn woorden letterlijk overbrengen. En vertel er deze keer nadrukkelijk bij dat ik er niet aan denk van lavidant te vertrekken voor ik mademoiselle heb gesproken. Zoals u wilt, monseigneur. En? Maar Basel wil u een kort onder haar toestaan, monsieur maquis. Onder voorwaarde dat u... Mademoiselle. Ik hoop, monsieur de Badeli... dat u onbehoorlijk aandringen aanstonds zal worden gerechtvaardigd door het grote gewicht van de mededelingen die u me hebt te doen. Mededelingen zijn het niet, mademoiselle. Ik heb er maar één. Goed, monsieur. Laat u dan horen als dat zo nodig is... en verdwijnt u weer zo snel mogelijk. Ik heb je lief, Roxalan. Zeg wat u te zeggen hebt, mijn heer... Maar onthoud u van onbehoorlijke en niet ter zaken doende toevoegingen. Ik heb het al gezegd, mademoiselle. Ik heb je lief. Dat was het. Zo. Hebt u mij dit onderhoud afgeperst alleen om mij voor het laatst nog eens te beledigen. Wetende dit ongestraft te kunnen doen. U en niemand meer hier is om mij te verdedigen. U ik helemaal alleen ben. Het is wel bijzonder fraai van u, mijn heer. ...omdat mij nauwelijks verbaast... ...sinds ik weet wie u bent. Roxalan. mademoiselle, u doet mij onrecht. Ik ben hier... Dat doe ik niet. U hebt... Wel? U hebt nu dan gezegd wat u zeggen wilde... ...en kunt dus vertrekken. U zou het me nooit vergeven... ...als ik van deze gelegenheid geen gebruik maakte... ...alles op te helderen. Alles is mij volkomen helder, monsieur. Ik verlang er werkelijk niet naar meer te weten... Toch zal ik spreken, mademoiselle. Ik moet. Goed, mijn heer. Als dat dan moet, spreek. Praat zoveel u wilt, maar niet tegen mij. Gaat u voor die deur weg. Nee. Niet voor je mij tot het einde toe hebt aangehoord. Nu zal je alles weten. Alles hoor je. Niets wil ik meer horen. Of wat moet uw excuses zijn voor uw optreden onder deze voor mij zo oud als omstandigheden. U hebt gezien hoe ze mijn vader hebben weggevoerd weet dat de chauvelier... De... Juist daarom ben ik hier, Roxalan. Omdat ik weet dat je me nodig hebt. Je kunt nu niet buiten de steun en de troost van de man die je lief hebt. Die... Die ik lief heb? Nu drijft u uw onbeschaamdheid toch wel tot het uiterste, monsieur. Dit heeft niets te maken met onbeschaamdheid. Het zijn je eigen woorden, Roxalan. Tenzij je die middag, toen Castelroe je in mijn kerker bracht... iets anders hebt gesproken dan de waarheid... Het kan zijn, misschien heb ik in een zwak ogenblik iets van die uitbekend, Maar het heeft geen enkele waarde. Want wat er daarna is gebeurd, heeft dat gevoel voor u, zo ik het al ooit gehad heb, tot in de wortel vernietigd. Ik weet nu dat u een verachtelijke poseur bent en een onmogelijke comediant. Misschien ben ik nu zo duidelijk geweest dat u voor die deur wilt weggaan en mij doorlaten. Mademoiselle, ik dank u voor uw openhartigheid. Dit was zeer duidelijk, ja. Ik weet nu dat u toen inderdaad gelogen hebt. Het gevoel dat u mij hebt voorgespeeld, kan dus niet anders zijn geweest dan primitief medelijden, wellicht gemengd met een klein beetje schaamte over uw gefijnste vriendschap. En uw ongefeinst verraad. Meneer mademoiselle, de weg is vrij. Ik dank u, monsieur, voor de grote moedigheid... ...waarmee u eindelijk afziet van uw gebruikelijke methode... ...om mij tegen mijn wil in uw gezelschap te doen verkeren. Wel, waarom gaat u dan niet? Ik vraag mij af welke nieuwe truc u inmiddels hebt verzonnen... ...om uw weddenschap te winnen. Zo. Vraagt u zich... Of? Ja Als deze vraag u werkelijk benauwd, mademoiselle Er is geen weddenschap Die heb ik verloren en ten volle betaald Verloren, ja Maar betaald? Is dat een nieuwe pose om mij? Pose! Lieve hemel, Roxalan Nooit van mijn leven ben ik eerlijker geweest Het was juist deze driemaal vervloekte weddenschap Die zich steeds tussen jou en mij heeft geplaatst Nooit heb ik je ervan kunnen, durven vertellen, omdat, omdat de omstandigheden er altijd weer te, te ongunstig voor waren. En al die tijd kon ik je even min vragen mijn vrouw te worden. Omdat je later zou denken, moest gaan denken, als je van die weddenschap zou horen dat ik het had gedaan om de bezittingen van Chattelro in de wacht te slepen. Maar heb ik u dan niet herhaaldelijk gevraagd mij te zeggen... Ja, maar ik kon niet. Dat moet je toch begrijpen. Eerst moest die weddenschap uit de wereld... Zodra ik weer op vrije voeten kwam... ben ik naar Chattelrault gegaan... en ik heb hem al mijn bezittingen in Picardie... mijn gehele inzet... overgedragen. Toen dat gebeurd was... voelde ik mij een ander mens... en als vrij en bevrijd man ging ik op weg... om jou alles te vertellen... zoals ik in de gevangenis beloofd had. Maar zoals je zeer tot mijn spijt en ergernis weet... roodnaar, mijn praatgerige randmeester was me al voor geweest... Het is jammer, Roxalan. dat je uit zijn gekleurde verhaal... dat hij helaas niet met de jongste hem nog onbekende feiten heeft kunnen aanvullen... je voor de hand liggende maar totaal verkeerde conclusies hebt getrokken. Lieve hemel, waarom heb ik dit alles niet eerder geweten? Om de eenvoudige reden dat ik het je niet eerder heb verteld. Het is allemaal mijn schuld. Schuld? Ik weet zo langzaamaan niet meer wie schuld heeft en wie niet. Ik... Chattelro heeft mij gedwongen ook een soort overeenkomst met hem aan te gaan en... Dat ik... weet ik, maar overeenkomsten met Chattelro deugen niet. Die man is haar aardse bedrieger. Alleen al de wijze waarop hij mij als het ware tot die wenschap heeft verrijd... zal mij volledig hebben ontheven van elke verplichting tot betalen. Maar u hebt het wel gedaan. Ja Waarom? Beslist niet, omdat ik zijn recht daarop herkende Maar waarom dan wel? Om de vrouw, die ik boven alles lief heb Een onopstootelijk bewijs te geven van mijn oprechtheid En berouw Monsieur de liek. Ik... ik weet niet wat ik zeggen moet Dit is verschrikkelijk ik heb Monsieur le Comte moeten beloven zijn vrouw te worden als hij u liet ontsnappen. Die belofte moet ik houden. Nee, dat moet je niet. Châtelroo is zijn deel van de overeenkomst niet nagekomen. Hij heeft mij niet laten ontsnappen. Op het ogenblik dat hij zijn minderwaardige voorstellen deed, had de koning mij mijn vrijheid al teruggegeven. En hij zou zeker Châtelroo in mijn plaats laten terechtstellen, als dat toch mogelijk was. Hier begrijp ik niets van. Chateauro is dood, Roxalane. Althans dodelijk gewond. Toen ik uit Toulouse vertrok, had Castelroux mij net verteld... dat de dokter geen sou meer voor zijn leven geeft. Maar wat is er dan gebeurd? Zeer veel. We hebben geduelleerd. En Chateauro... Par dieu. Nee, Roxalane. Ik zie aan je ogen dat je me weer onrecht doet. Niet door mijn hand is hij gevallen. Door wiens hand dan wel, monsieur? Men zou kunnen zeggen... door de hand der gerechtigheid. Hij was de uitdager. Maar toen het duel nog nauwelijks begonnen was... kwamen koningsmusketiers de chatele arresteren. De commanderende officier eiste zijn degen... en bij het overhandigen daarvan... het gebeurde allemaal pliksem snel... liet chatele zich zich voorovervallen... ...en doorstak zich met zijn eigen wapen. Zo is het gebeurd. Je kunt mij op mijn woord geloven. Ik weet niet meer wat ik geloven moet. Hoe is het mogelijk dat u ooit tot zoiets monsterachtigs... ...als die wetenschap hebt kunnen lenen? Hmm. Als u mij toen gekend had... mademoiselle, was zou die vraag niet bij u zijn opgekomen... Maar u weet uit interessante verhalen van uw neef, de chevalier, welke reputatie Marcel de Bardalie heeft. En al is de chevalier een armzalige leugenaar. Hij en madame uw moeder, die ook enige pikante bijzonderheden wist bij te dragen, waren toch niet zo heel ver bezijden de waarheid. Waarmee u dus herkennen? Dat Alles herken u... ik. Blasé was ik cynisch oppervlakkig, vlakken, zonder scrupules, wat u maar wilt. Ontzettend. Ik moet u verzoeken mij verdere confidenties te besparen. Bij mijn ziel, Roxana, nee. Laat mij nu ook alles uitspreken. U zult inzien dat die weddenschap... ...zo vol belofte van nieuwe prikkels, nieuwe sensaties... ...mij wel moest aantrekken. Want Chattelro, die meende je te kennen... ...had de zekerheid dat hij de weddenschap zal winnen... ...gebaseerd op jouw vermeende koelheid en onverschilligheid. Vermeende, monsieur? Ja, vermeende... ...want ik weet u wel beter. Een wetenschap die u weinig vreugde zal geven, monsieur. Want ik zal nooit kunnen vergeten dat u om mij te winnen... die wetenschap hebt durven aangaan. Dat is niet waar, Roxalan. Het ging om een mij absoluut onbekende mademoiselle de la Ik had geen enkele reden om te veronderstellen... ...dat die anders zou zijn dan de vele mademoiselles en dergelijke... ...die ik aan het hof had liggen kennen. Maar zoals ik al zei, nu weet ik wel beter... Aan spitsvondigheid ontbreekt het u niet, monsieur. Aan durf even min, dat moet ik toegeven. Geen mens is zonder gebreken, mademoiselle. Maar de door u genoemde eigenschappen zijn mij nooit verwerpelijk voorgekomen. Dat had ik al begrepen toen u hier binnendrong als een de Lesperon. Dat is ook niet waar, Roxala. Ik moet zeggen, u durf om alle onweerlegbare feiten kan te ontkennen, is werkelijk ongehoord. Ach, wat praat ik nog... Dit alles heeft toch geen enkele zin meer? Misschien toch wel, Roxalan. Als je tenminste prijs stelt op de waarheid... en je wilt herinneren dat ik mij hier op La Vida nooit heb voorgesteld als René de L'Espiron. Dat hebt u wel? Hoe zou dat kunnen? Ik werd na die val van je balkon... een ongelukkige incident... waarvan alleen jij en ik op de hoogte zijn... bewusteloos naar binnen gedragen. Toen ik weer bijkwam, noemde je vader mij René de L'Espiron. Tenminste, naderhand... Maar toen had hij me al zoveel van Lavidan van zichzelf en zijn aandeel in de opstand verteld. Dat ik mijn ware identiteit niet meer durfde onthullen. Waarom niet? Vader is er toch de man niet naar om een gewonde... Lieve kind, ik kon toen onmogelijk weten wat voor man je vader is. Ik kon alleen maar overwegen dat in een broeinest van Orleanisten, Marcel de Bardelie, een hoveling van Lodewijk XIII, bitter weinig kans had er het leven af te brengen. Maar hoe kon vader u dan voor de Lesperon houden? Heel eenvoudig. Hij had mijn zakken nagesnuffeld En daarin brieven gevonden aan de Lesperon geadresseerd. Die had de Lesperon mij gegeven... toen ik hem zwaar gewond in een oude schuur bij Mirepoix had gevonden. Ze waren van de hertog van Orléans. En van een mademoiselle de Marsac. Er was ook een medaillon bij... dat inmiddels weer in handen van de rechthebbende is gekomen. Ik hoop, Roxalan, dat je nu alles zult begrijpen. Ja, ik begrijp het nu. Alles. En je gelooft me? Ja, monsieur. Ik geloof u. Geloof je dan ook, Roxalan, dat ik je lief heb, zoals nog nooit een man heeft lief gehad? Ja, ja, ja. Ik geloof alles. Ik zou je liefde aanvaarden en van ganser harte waarderen en kunnen beantwoorden als je... Als je die arme edelman uit Gascogne was. Als je voor mij René de was gebleven. Mijn lieveling, ik heb je toch verteld dat ik nu arm ben. Je hebt geen idee hoe arm. Chattelro heeft alles, of liever zijn erfgenade. Als René de Lesperon, zou jij niets met die weddenschap te maken hebben. Daar gaat het om. Als René de Lesperon. Nee, het moet uit zijn. Adieu, monsieur. Roxalam, ik heb je niet te spreken gevraagd. Ik heb je dit alles niet verteld om afscheid te nemen. Ik kan niet anders... Laten we elkaar nu een hand geven, monsieur le marquis. Als vrienden van elkaar gaan. En dan proberen de hele trieste geschiedenis zo gauw mogelijk te vergeten. We gaan niet van elkaar. Het moet, monsieur. Ik kan werkelijk niet anders. Mademoiselle, u hebt al eens bewezen dat u wel degelijk anders kunt. Bijvoorbeeld als het gaat om het leven van... van een man die u lief hebt. Is het nodig, monsieur, acht u het oorbaar mij te herinneren aan een afspraak die ik het liefst zou vergeten. Hoewel, ik weiger mij ervoor te schamen. Dat is dan zeer fier en dapper van u, maar nu kan ik niet anders. Het gaat om het leven van uw vader. Het leven van papa is niet in gevaar, monsieur. Hij is weggevoerd om te worden voorgeleid. En dat is verdrietig genoeg. Maar men kan hem niets bewijzen, dat weet ik zeker. In de grondige huiszoeking die de chevalier de saint Eustache ons ook nog heeft aangedaan, is er geen enkele brief, geen snippertje papier gevonden dat papa zou kunnen belasten. U vergeet dat uw geachte neef, zonder enige wetensbezwaar en zeker zonder te liegen, onder ede zal verklaren dat uw vader, zo hij al niet heeft deelgenomen aan de opstand, en in ieder geval zich heeft onthouden van duidelijk partij kiezen voor koning en kardinaal. Ik ken de heren van het tribunaal nu wel voldoende om te weten... dat ze edelieden op minder ernstige beschuldigingen naar het schafot hebben laten brengen. Maar dan... Maar... Dan is vader verloren? Niet als ik bij zijn majesteit mijn woord zou stellen tegenover dat van de chevalier de Saint-Eustache. Bovendien, als ik de koning vertel wat ik van het gedrog weet... zult hij vermoedelijk een veelbelovende neef van de beul verliezen. God dank, monsieur. U geeft mij weer hoop... U gaat onverwijld naar de koning, nietwaar? Toe, we hebben geen tijd te verliezen. Toulouse is ver, ik weet het. U zult te laat komen. Er is geen onmiddellijk gevaar. Binnen drie of vier dagen gebeurt er niets met monsieur Le vicomte. Oh, monsieur, laten we niet langer praten. Haast u toch? Hebt u dan geen medelijden met hem? Met mij? Meer dan ik zeggen kan, maar maar ik wacht al dagenlang op het eerste sprankje... ...medelijden van u jegens mij. Denk niet dat ik ondankbaar ben. Ik zal... Het enige waaraan ik nog denken kan is... ...dat ik naar la ben gekomen voor jou, Roxalan. En bij mijn leven. Ik vertrek niet voordat je woord hebt dat je mijn vrouw zult worden. Monsieur. Schaamt u zich niet? O, oh, lieve hemel, waarom kan ik tegenover dit brute geweld niets anders stellen dan mijn zwakheid? Kent u dan helemaal geen mededogen, monsieur le Marquis? Om het shuttle te spreken, echte liefde kent geen mededogen. Dat zou u behoren te weten. Het enige wat ik weet is... Monsieur le Marquis, hoe kunt u kennis dragen van wat ik met... heb... Ik weet alles, mademoiselle. Misschien kunnen we de scène waarvan we zojuist een stukje dialoog hebben geciteerd... ...ook nu tot een voor beide partijen bevredigend einde brengen. U bent vreed? Ik heb u lief, mademoiselle. En als het waar is dat vreedheid in het opzicht van toetsteen is... ...moet u mij nog meer lief hebben. Want van u heb ik nog niet veel anders ondervonden dan vreedheid. Zou u werkelijk willen durven nemen wat... U het vrije wil niet kan geven? Ja, nu wel. Want u schijnt niet meer te weten wat u met die vrije wil moet doen. Dus als ik toestem, neemt u aan het leven van mijn vader te redden? Ja. Welke zekerheid heb ik dat u die belofte zult houden? Mijn woord. Een zekerheid, mademoiselle, die chatte als hij nog leeft en volle zal garanderen. Dan... Meneer Marquis de Bardelé. Ik beloof u vrouw te worden. Wanneer je maar wilt. Mits ik zeker weet dat mijn vader zich op vrije voeten bevindt... en zijn leven geen gevaar meer loopt. Ik dank u, mademoiselle. Ik vertrek nu onmiddellijk. Om sneller te kunnen reizen zal ik alleen Basile meenemen. De anderen kunnen op eigen gelegenheid teruggaan. Goed, monsieur. Zoals u wilt. Ik... Uh... Ja? Nee. Niet. Goede reis, Monsieur de Badley. Dank u zeer, mademoiselle de Lavedon. Adieu. <slacht> Het was sneller. Helaas niet, Possein. Het is te vermoeid. Maar in Grenade of in Fonuier paarden moeten wisselen. Gel je maar wat is. Ze hadden toch even zijn paarden. Nee, maar waarom niet? Ja, ik dat weten? Wat bazelt je toch? Ik vertrouw het niet, sir. Ik geloof dat mensen ons niet heeft willen geven. Oh, lijkt wel heel vreemd. Ik heb nog nooit van een herbergier gehoord... die niets wil verdienen. Tenzij een <laughs> ander en meer bieden. Of misschien al heeft gegeven, monseigneur. Die chevalier de Saint-Eustache bijvoorbeeld. Die? Wel hm. nee. Waarom zou die. 8-7? Basile, daar ziet niets iets te binnen. Het zijn totaal overbodige mededeling dat het van Labrador naar Toulouse, hè? Toch had het nog 20 mijl was. Precies, monseigneur. En het wel allemachtig buitengewone toeval dat ze in Verruyen ook geen enkel geschikt paard hadden. Basile, ik geloof dat je gelijk hebt zullen op onze hoede moeten zijn. Wie weet welke aardige surprise de chevalier nog meer voor ons heeft gezonnen. Het is weer voor. Als u mij veroorloopt op te merken, ons zijn Met deze paarden komen we vanavond diep weer in toedoen. We zullen moeten overnachten. Voor dadelijk zijn Wim Blagnac. De berge de l'Etoile is wel niet zo gezellig... Maar we hebben geen keus. Schat dat het alles wat wittig nacht is. De maat slaapt natuurlijk al. Hmm. Er zit vuur in zijn hart, maar wakker is. We verkleumten tot op een gebeent. Kom, Basiel. Nog een paar stappen. Dan zullen we zien of we rust, warmte en voedsel kunnen krijgen. We hebben het verdiend. Zeker, milieu. En morgen zijn we met uitgeruste paarden zeker binnen drie uur in Toulouse. Natuur. Dat op tijd genoeg. Stellig. Ik was liever vannacht toch aangekomen. Maar dat is nog helemaal niet anders. Hé. Hey. L'Auberge de l'Étoile doet zijn naam geen eer aan. Alles is donker. Ja. We zullen de wacht even wekken. Hij zal wel kwaad zijn, en niets aan te doen. Mijn humeur is ook zo vrolijk niet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Diabolo, de boel kan wel kapot. Wat wilt u? In ieder geval uit de regen en de wind. Kom, Basiel. Die deurt is mijn goede man. Een helse nacht om buiten te zijn, edele heer. Ja. U reist nog laat. Isseloot, ik heb een verbesterende opmerking, Maar ik heb geen zin de bewijzen daarvan tot in het oneindige aan te horen. Moet de stalknecht. Ik heb geen stalknecht hier.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 Heel verdacht. Ja. Yeah. Dat bliksem. Die snurft dat toch zo verschrikkelijk. Ga mee, Basil. Ja, meneer. Oh. je kunt hier haast iets zien. Nee. Hey. Daar ligt onze snorkende vriend. Een volle lengte voor het vuur. Oh, wie zou het zijn? Ik weet het niet, monseigneur. Hoe zou ik? Hij heeft zijn hoed over zijn gezicht. Van La L'Avedon naar Toulouse. Dit was het elfde deel van De Onderraden Wedder. Een vervolghoorspel in twaalf delen door Jansje Hubert... naar de bekende roman van Raphael Sabatini. De medewerkenden waren... Der als Marcel, de marquise de Bardeli, anne Annemarie Dupont van Ees als Roxelane de La L'Avedon... Sylven Pons als Basile... Floor Koen als de waard van de Lauberge de l'Etoile... en Jo Fischer als Anatole. De regie had... Jan C. Hubert.